dus ga je ooit naar Scheveningen? Ga je ooit naar Scheveningen? Ga je ooit naar Scheveningen? Neem wat kwartjes mee. Nou, Jeroen Kant, was dat met uh, Lisa? Was dat Lisa? Ja, Lisa ja. <laughs> um, ja, wij zaten net even te kijken wat er. Uh, ...actueel is in Goorlen. En toen kwamen we op de nieuwe directeur van de Factorium. Inderdaad. Luke Cybers. Ja. Um, toevallig heb ik al een keer kennis met hem gemaakt. En dat mag ik nou ook wel zeggen, want het is al uh, officieel bekend dat hij het is geworden. Mm -hmm. En het was een ontzettend aardige man. Heel veel plannen, heel heel uh, ja, enthousiast. Is? Hij is nog steeds, oh. maar dat gesprek was. Oh. Dus dat is niet nu op dit moment. Nee. Maar wat voor persoon is het? Um, enthousiast. Hij uh, is heel erg geïnteresseerd in cultuur. Dat moet ook wel natuurlijk. Mm -hmm. heeft heel veel gedaan op heel veel verschillende fronten. Hij heeft bijvoorbeeld de toneelacademie in uh, Maastricht uh, gedaan eigenlijk. Dus uh, hij weet wel waar hij het over heeft betreft cultuur. Maar ook nog heel veel andere dingen. Reorganisaties van uh, verschillende cultuurcentra. En wat mijzelf, uh, wat ik heel leuk vond, was dat hij vertelde... dat hij ook uh, de Floriade in 2012, dat hij daar heel veel activiteiten georganiseerd had. Heel anders, daar... dus, toch? Ja, nou ja, ik bedoel, er zal ook wel veel muziek en, ja. uh, en, en ja. kunst, misschien? En kunst ja. bijgekomen zijn. Ja. Maar hij is eigenlijk de opvolger van Boyke. Hè? Ja. Uh, en uh, zijn dat toch echt twee verschillende personen? Uh, hoe, hoe, hoe, hoe denk je nou, want jij zit daar ook een beetje altijd uh, in het factorium... Ja, ik, ik werk er even voor de luisteraars. Daar, ja. Ja. Maar wat, wat, wat denk je? Gaan, gaan ze ook een andere koers varen? Of? Ja, ik denk dat dat wel eigen is aan een directeur-bestuurder. Dat hij ja, wel eigen ideeën heeft die hij ook zal uitvoeren. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. Veel anders? Ja, daar zullen we echt uh, af moeten wachten. Ik denk dat hij wel de lijn van Boyke voort gaat zetten. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Mm -hmm. Maar misschien wordt het wel uh, helemaal uh, een nieuwe, nieuwe richting. En waar zit het factorium hier in Goorle? Die zit hier in het Jan van Bezaal. In, in het Jan van Bezaal, ja. oké. Okay. Ja. Ja. En natuurlijk ook uh, ja, in de omgeving. En als er iets te doen is, dan uh, is het factorium er ook altijd bij betrokken. Ja, ja nou Stilburg is natuurlijk een hele grote stad. En daar zit het factorium ook, hè? Uh... Is daar ook een... Ja, dat is natuurlijk één bedrijf, hè. Is daar, merk jij dat ook? Is daar echt veel samenhang, veel, veel samenwerking onderling? Goorlen Tussen Goorle en, en, uh, en, en Tilburg. Ja, uh, Factorium heeft een coördinator voor Goorle. Die ja. dus echt uh, verantwoordelijk is voor alles wat er hier in Goorle gebeurt. En ja, natuurlijk uh, is daar veel overleg met het centrum. Maar ja, Factorium zit ook in de race of zit ook... Uh, ja, op, op heel veel plekken. Ja, op heel veel plekken. En ja, die, die gaat ook echt naar uh, mensen toe, zoals je dat tegenwoordig zo mooi zegt. Ja. Dus naar wijkcentra en uh, stadsdelen van Tilburg. Ja, ik, ken het, ja. ik uh, ken het zeg maar het factorium meer van uh, optredens van koren. Want uh, dat gebeurt in Tilburg nog wel eens, dat daar bijvoorbeeld een koor gaat zingen. En dan, uh, dan hebben ze daar ook vaak uh, heel veel optredens. Uh, ja, tegen de zomer aan komt dat nog wel eens mm -hmm. voor. En in december, dan, dan kon je er altijd een Sinterklaasvoorstelling. Dat kan ik me ook herinneren. Denk jij ook aan Koningsdag misschien, van het en grootste koren? Koningsdag bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik ook aan. Ja, volgens mij was de artvak die dat uh, georganiseerd maar had. Die, die, maar die oefenen dan in het factorium, of hoe, hoe zit dat? Want daar wordt wel heel veel geoefend. Er wordt heel veel geoefend, ja. ja. En terecht. Ja, maar, maar dat gebeurt daar dus ook heel veel. Ja, er zijn ontzettend veel ruimtes die uh, beschikbaar zijn voor, voor te oefenen en uh, om les te geven. Ja. Maar ja, ik, ik vind koren alleen, en dat, dat is uh, beslist niet waar. Er wordt eigenlijk van alles gedaan, ook ja. uh, toneel... Uh, ja, maar ja, dan ben ik net op die tijden niet aanwezig. Maar meestal gezoek, misschien zoek ik het wel op als de koren optreden. Misschien vind ik het zelf stiekem wel heel erg leuk. Ja, dat denk ik ook ja, dan. Ja, dat denk ik dan. Okay. Maar het, ga, het is in elk geval een hele goede voor het Factorium. Je zegt het al. Uh, Loek Seibers, de nieuwe directeur van Factorium Podiumkunsten... in uh, Tilburg en in Goorlen. Misschien kunnen we hem hier ook wel een keer uitnodigen. Ja, misschien leuk. Je hebt, hebt de connectie. Ja. Bel hem even op, zou ik zeggen. <laughs> Goed, we hebben weer muziek, hè? Ja, VRV kunst met Wat een Wereld. staat in brand. ik heb een wereldwaar en ik heb een wereld bestaan Dit is een wereldland en jouw wereld staat in brand die van jou die staat in brand Kunst bij de Music Corner. Wat een wereld. Het muziekhoekje op de maandagavond. Goed, <laughs> nou, uh, we hebben een beetje de krant bekeken ook. Uh, ja, uh, vandaag, gisteren, eergisteren natuurlijk ook. En wat toch een beetje het nieuws domineert, lijkt wel een trend te worden, is aanslagen. Nou. Londen weer opgeschrikt door een aanslag. Door iemand die uh, met een auto uh, op een hele groep mensen inrijdt, ja, die net uit de moskee beetje, komen. Ja, Schandalig, ja. Ja, en dan in Parijs vandaag een auto van een man die inreed op de politie. En zelfs die auto, die bevatte springstof. Ja. De man zelf is overleden. Maar ja het is, uh, ja, het is echt luguber. Ik vraag me dan toch een beetje af, hè. Zoals, kijk, nu de, nu de laatste tijd zie je dat heel veel, hè, die aanslagen, hè? Uh, vroeger bijvoorbeeld gebeurden zulke soort dingen ook. Maar hoorde je het niet in het nieuws of zo? Of werd het, werd het stilgezwegen? Of was er geen media die de aandacht schonk? Wat ja, ik, ik weet niet of dit soort dingen gebeurden... Ik denk dat op een andere manier gebeurde. Maar het gebeurde wel. Ja, maar wat bij die tijd paste. Maar dit is echt iets wat... Ja lijkt wel of het een het ander aansteekt. Het is een beetje een kettingreactie, ja. hè? Want, want uh, kijk, uh, stel je zo bijvoorbeeld er zou bijvoorbeeld ik noem maar wat hè, er zou een aanslag zijn. Uh, ik noem zomaar wat in uh, Rotterdam. Hè? Er Komt daar een aanslag? Mensen plegen daar een aanslag. Dan nou gaan alle alarmbellen trouwens landelijk af, want als je dat op de radio zegt, <laughs> dan, uh, dan uh, wordt er gelijk de binnenlandse veiligheidsdienst die uh, ja, gaat de kijken staat van waarom hier, waarom wordt dat gezegd? Ja, hè? Nee, maar dat is echt zo. Dat wordt allemaal gecheckt. Hè? Maar in elk geval. Uh, ze zou, dat zou gebeuren. En het wordt gewoon niet in het nieuws gebracht. Dus dan heeft die aanslag plegen. Heeft ook geen aandacht. Ja, maar dus het nieuws is, komt... ook wel, nieuws is ook wel heel erg dichtbij. Als er iets nu gebeurt. dan ja. staat het ook nu op Facebook. Ja, maar, stel, maar stel dat zou niet gebeuren. Dus er komt gewoon geen nieuws erover. Dus er wordt wel een aanslag gepleegd. maar er komt geen nieuws. Het wordt niet gemeld op Facebook. Er komt geen nationaal uitzending. Zou, zou dan. Zo'n stroom van aanslagen of die kettingreactie zou je dat dan niet minder krijgen? Want Misschien wel. Mensen ja, die voelen zich aangestoken, lijkt het wel. He? Ja. Stel, ja, dat ik... stel dat ik in mijn naki hier de gore ga lopen. Oeh. Nee, maar ik, ik noem maar even. Even een heel extreem voorbeeld. He? En, uh, en het is booming business. Het staat allemaal in het nieuws. Dan krijg je, oh, heb je altijd van die gekken die denken, ik ga het ook doen. Maar denk je niet dat er dan een andere mediastroom op gang zou komen? Misschien langzamer, maar er zouden best mensen zijn die in de buurt van die aanslag wonen in Rotterdam, dan waar jij het over hebt, die er dan weer doorgeven aan andere mensen in Nederland. Ja, zoals vroeger met stadsomroepen, ja. Je. Of, of gaan we weer terug in de tijd? Ja, ik, ik bedoel, bereikt de mensen toch wel, alleen dan later langzamer. en langzamer. Ja, dan krijg je nog die kettingreacties, ja. want dan uh, horen mensen het nog. Maar als je het helemaal niet hebt, bijvoorbeeld, het wordt helemaal niet gemeld. Want vroeger, ja, praat ik uh, ook nog voor mijn tijd. ze dan iets gebeurde, bijvoorbeeld wereldwijd in, uh, noem maar wat, in, uh, in Moskou... dan was het nog lang niet op het nieuws. Dan hoorde je uh, een aantal weken later, gingen mensen voor de radio zitten. En dan hoorden ze van... Uh, ja, maar moderne media heeft wel invloed op... op en heel op veel nadelen er... ook. Ja, zeker. Maar het gaat ook allemaal heel, veel, heel snel en iedereen wordt geïnformeerd. Als, er iets, als Trump iets zegt, dan weet heel, heel de wereld al wat hij gezegd heeft. Ja. Binnen een paar seconden. Ja. He, door Twitter en door Facebook en dat soort uh, sociale media. Ja, volgens mij zou het toch een soort ja, censuur, wil ik niet zeggen. Maar ik denk dat dat toch een beetje op een of andere manier... ja, want, uh, Zeg maar een regering, een staat, die kan dat opleggen. Hè? Dat hoort natuurlijk niet bij een democratie. Maar in elk geval, hmm. ze zouden bijvoorbeeld zoiets... misschien wel in bepaalde gevallen kunnen doen. Van ja, laten we er nu maar geen... Want elke keer als er op tv of op de radio... is de aanslag is opgeëist door ISIS. Ja, nou, daar ja. bij ISIS krijgen ze zo van... hoppa, daar was die weer een. We zijn weer in het nieuws. He? Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat onze luisteraars hiervan denken. Ja, inderdaad. Stuur ons eens een mailtje. Van Stuur een wat u, ja, Of uh, over dit onderwerpjes En dan uh, laat even weten wat u ervan vindt. En uh, we zullen niet tot een oplossing komen, denk ik. Nee. Maar uh, het is altijd wel leuk om een beetje samenspraak te hebben, natuurlijk. Hoe is het trouwens, uh, wat zijn eigenlijk de details? Hoe is het afgelopen? Is de man gearresteerd in Parijs? Of... <lacht> nou, hij is overleden. Hij is overleden. Ja. Oké. Okay. Nou ja, nou, nog een vooruitblik op volgende week. Hè. Volgende week is de laatste uitzending ja. voor de zomerstop. Voor de van zomerstop. Van, uh, van de Music Corner. Uh, uh, dan is er speciale aandacht aan Michael Jackson. Twee, ja, uur, lang. twee uur lang. Met een bijzondere gast. Hè? Ja. Natasja. Ja, inderdaad. Dus uh, goed. Um, dit was de Music dit Corner. Dit was de Music ja. Corner. En we hadden net over uh, alle geweld. Uh, wat er allemaal op de, de wereld uh, gaat. En uh, we vinden wel dat uh, vrede ook een kans moet uh, krijgen. Ja. En dat ja, zingen we natuurlijk. samen met... Uh, John, John Lennon, give peace a chance. Tot volgende week. One, two, three,